Uur. Kees Groot met het NOS Journaal. De strijd om het voorzitterschap van de Tweede Kamer gaat tussen PvdA-kamerlid Khadija Ariep en VVD'er ton Elias. In de derde ronde vielen Madeleine van Torenburg van het CDA en PVV'er martin Bosma af. Ariep haalde tot nu toe steeds de meeste stemmen, maar nog niet genoeg voor een meerderheid. Premier Rutte begrijpt dat het voor nabestaanden van slachtoffers van de ramp met MH17 frustrerend is dat het strafrechtelijk onderzoek zo lang duurt. De nabestaanden willen dat de radarbeelden van de aanslag boven tafel komen. Rutte zegt dat er voortdurend contact is met de VS over die beelden. Binnenkort wordt er opnieuw een bijeenkomst georganiseerd om de nabestaanden bij te praten. Minister Van der Steur wil opnieuw praten met patholoog anatoom George Maat. Doel van het gesprek is de kou uit de lucht halen... die is ontstaan nadat Van der Steur Maat uit het identificatieteam van vlucht MA17 haalde. De minister wil een vertrouwelijk gesprek... maar Maat wil dat Van der Steur in het openbaar excuses maakt. In de Franse Alpen is een groep middelbare scholieren bedolven onder een lawine. Er zijn zeker drie doden gevallen. Een van hen is een Oekraïner en hoort dus niet bij de scholieren. Alle vermiste jongeren zijn inmiddels weer terecht. De jongeren zouden op een piste hebben geskiet die niet open was voor publiek. Een man van 40 uit Os is veroordeeld tot een celstraf en een werkstraf voor geweld tegen de politie tijdens de jaarwisseling. Hij heeft een agent hard tegen zijn hoofd geslagen. Vervolgens probeerde een grote groep mensen zijn aanhouding te verhinderen. De politiemannen werden aangevallen en een van hen kreeg een fles tegen zijn achterhoofd. Behalve de celstraf en de werkstraf moeten de man, de twee agenten samen een schadevergoeding van ruim 1300 euro betalen. Het weer, de buien trekken geleidelijk weg. Vannacht zijn er wolken en enkele opklaringen. Het koelt af naar 0 tot 4 graden. Morgen valt er van tijd tot tijd neerslag. In het Noordoosten wellicht in de vorm van sneeuw. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. healing, Marvin Gaye. Ik denk, daar begin ik gewoon mee. En vervolg daarop het uh, dagje van de stylistics. Je luistert naar de Soul Show, ZFM. Mijn naam is Willem Preust. Everything, The Stylistics. Nou ja, tot nu toe hebben we, het, uh, hebben we alleen maar nummers gedraaid... Uh, wat uh, ingediend als een verzoekje. En dat geldt ook voor deze. I'll be sitting in the evening comes. Watching the ships roll in. And then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of bed. Watching the tide roll away Ooh, just sitting on the dock of the bay Wasting time, time I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I've had nothing to live for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 I can't do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same Listen, sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, two thousand miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit At the dark of a bay. Watching the tide roll away. Ooh, and sitting on the dark of a bay. Wasting time. Ja, die Otters Wedding fluit en dan komt die. Oké. Uh, ik krijg wel eens vragen van, uh, van mensen die zeggen... van, uh, van God, de Soul Show uh, is dat weer terug? Uh, is het tijdje weg geweest? Nou kan je vertellen, het is terug. En, uh, en dat is niet alleen vanavond. Dat gaat dus uh, de komende vier weken zo door. Iedere week de Soul Show van uh, vanaf 8 uur tot 10 uur s'avonds. 20 uur, 22 uur. Met iedere week uh, andere nummers. Want iedere week hetzelfde nummer draaien gaan we niet doen natuurlijk. Mocht je vast uh, verzoekjes hebben voor de volgende week woensdag... Dan, uh, dan kun je dat altijd even indienen via Facebook... En desnoods mail je dat eventjes. En dan gmail.com. En dan komt het ook allemaal goed. The night. soul list, de soul train en dat geldt ook voor de Brothers Johnson en deze gaat, die wil ik, gaat de kant sturen van de City of Angels wellness dpb, geniet er maar van en leuk dat je erbij bent Barry Letter 23. En het is van de Brothers Johnson. En, uh, ja, ik zit hier niet alleen. Ik zit hier uh, samen met, uh, met een, uh, ja, een soul lover. Ik weet niet of ik... Het is een soul lover. Ja, je vindt het wel leuk, hè? Ik vind, ik vind het wel lekkere muziek. Het is lekkere muziek, hè? Ja. Ja, het, het is... Uh, het is precies wat jij zei. Ja, maar ik heb niet altijd gelijk natuurlijk, hè? Misschien met soul wel. Misschien vergis ik mij hier ook wel in. Dat zou. <laughs> maar goed, uh, er zijn een heleboel mensen die, die, de, ja, die deze muziek wel kunnen waarderen en... Uh, nou is mij te horen gekomen dat, uh, dat er ook een, uh, een kereltje... Uh, eigenlijk in zijn bed lag, maar oh. hij, uh, hij, luistert en, uh, hij luistert naar de muziek... en hij wil niet slapen. en uh, Hij heet Niek en uh, Niek komt uit Wilnis. Oh. Hoi, Niek. Hoi, Niek. We zullen even zwaaien Nick. Niek. Pak ja, we gaan je, even zwaaien naar Niek. Hey. Hoi, Niek. <laughs> nou, oké. Okay. Uh, Nick, wij gaan voor jou een, een nummer draaien. En ik weet niet of het een, een slaapnummer is. Zo niet, een... Uh, ja, dan, dan hebben we een probleem, denk ik. Hopelijk kan hij wel lekker slapen. Zou het? Ja. Nou, als je maar weet dat je nooit alleen met vriend... ...je luistert maar lekker gezellig mee met de Soul Show ZFM. Naar Willem Bruist en naar, ja, naar Quentin. En nee, dat is ook een naam die je in de gaten moet houden... ...want die gaat veel vaker voorbij komen. En Niek, na die tijd slapen, hè? De Jackson 5. I'll be there. En dat, uh, dat was speciaal voor uh, Niek uit uh, Wilnis. En ik geloof dat hij, dat hij weer in zijn bedje ligt. Dat hoop ik wel. Want anders dan, uh, dan komt het helemaal niet goed vannacht, uh, Quinten. Met hem. Ho Hopelijk kan hij een beetje slapen nu. Ja, vast wel toch. En zo niet? Ja. On the zeggen we dan maar. Like Tonight, de uh, Tramps. En wat ik heel erg leuk vind is dat er een heleboel mensen weer terug zijn van de strand. Hebben net ingeschakeld op de uh, Soul Show van CFM Zandvoort. En dat vind ik leuk en daar ben ik blij mee. En uh, nu krijg ik weer allerlei verzoekjes en ik zal het proberen om ze erachter te zetten. En lukt het niet, dan wordt het zeker volgende week woensdag. Maar goed, desalniettemin. De we hebben de middelkers nog. Quentin, daar komt hij weer. Ja, laten we ervoor aan. Even een nummer waarvan je zegt... Uh, hey, the Miracles. Uh, Quentin, je hebt een anderhalf uur meegemaakt. Ja, dat klopt. Wat vind je ervan, jongen? Uh, zoals jij zei... Herboren, denk ik. Nou ja, herboren, ja, herboren. Dat is misschien een iets, iets te groot woord, maar ik moet zeggen... Ik, ik, ik kan er goed naar luisteren. Nou ja, dat, dat vind ik in ieder geval fijn. Wat ga je doen als, uh, als je thuis komt? Dan ga je Wikipedia aanzetten. Dan ga je helemaal solartiesten opzoeken. opzoeken toch? Dat, dat, zo erg is het nog niet, denk ik. Maar, uh, ik. Ik vind het lekker om naar te luisteren. Het is niet zo dat als ik uh, aan het werk ben of zo... dat ik het zou opzetten. Dat, dat niet, denk ik. Maar ik denk dat het zijn moment heeft uh, dat je het kan draaien. Ja, maar dat is met alles zo. Hè? Ik bedoel, je kan ook niet de hele dag naar de Rolling Stones luisteren... of de hele dag naar... Nou, oké. Nou heet die DJ uh, Fiesta of Chesto? Chesto. Chesto. Is Chesto. Ja. Ja. Ja. ja, nou goed, ieder, ieder is een ding. En, uh, Precies. Ja, daar doe je helemaal niks aan en... Uh, nou, ik vond het in ieder geval wel leuk uh, uh, dat je in ieder geval uh, aangegeven hebt: van God, ik wil, oh, rustig, jij. <laughs> ja, en dat is Etta. Etta, die staat altijd om de deur, steekt ze de kop om de deur. En dan in één keer dan, in één keer dan komt ze. En uh, heb dat... ik eens gezegd, daar moet je mee ophouden. Ik zeg, ik schrik me iedere keer de tandjes. Ja, ik denk dat je toch echt zelf. Uh... Ik moet er zelf weer uit, uitvechten met haar. Hè? Ja. Ja, nou ja, goed. Maar je gaat eerder weg. En uh, daarom, daarom breek ik eventjes in en daar pak ik de microfoon eventjes. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk dat je er was. En wil je volgende keer ja, gaan kan... schuiven, zeg ik, gewoon doen. Nou, ga ik ook doen. En als je Dank verzoekjes wel. hebt of wat dan ook. Ik ga ze doorsturen. Hartstikke goed, jongen. <laughs> Oké, okay, bedankt. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Yeah. in Star Met A War. Je luistert naar de Soul Show, ZFM Zandvoort. Het geluid dat glijdt over het strand. Tenminste. Ik denk het wel. Tien over half. Negen. Nee, tien alweer. Nog twintig minuutjes en dan zit het er alweer op. De eerste twee uur van de Soul, uh, de Soul Show. En volgende week zijn we er weer. Daarover later meer. Stand up, Everything is alright Stevie Wonder Ja, hij, hij moest er gewoon tussen natuurlijk uh, Ik heb weer een, een verzoekje En uh, dat is toch een beetje vreemd Want uh, er wordt op dit moment geluisterd naar ZFM uh, Vanuit de auto En dat is op zich is dat natuurlijk niet zo vreemd Maar het is wel een auto Die, uh, die rijdt in de, de buurt van Irving in Texas En uh, die luistert via de, via de app Of via de stream Niet via de autoradio Dat geloof ik nooit Anders hebben we de antenne verkeerd staan denk ik en euh, nou, ik ben er heel erg blij mee. De rust eraan, hou de oogjes op de weg. Vooral de handjes aan het stuur. Gaan we even verder met de stylistics. Say a little prayer for you. En het was Arita Franklin. Nou ja, nog, nog 10 minuutjes, nog 30 nummers te gaan. Was het maar zo. Ging allemaal veel te snel natuurlijk. Maar dat geeft niet, want uh, wat is het geval? De Soul Show is back. En daarmee bedoel ik dus de komende vier weken sowieso de Soul Show. En daar, uh, even kijken, dan daarna, na die vier weken nou, hou ik even een kleine winterstop. Van, uh, nou ja, eventjes. En na die tijd is het een wekelijks terugkerend iets. Van 8 tot 10 iedere woensdagavond. En wie wil dan ook tegenkomen, dat is Bernadette, denk ik. Met Bernadette Ja Die ga je zeker nog wel, wel vaker Wel horen denk ik En wat je trouwens van de week ook hoorde natuurlijk, En dat was ook nog heel erg logisch Door het, uh, het slechte nieuws dat David Bowie was uh, overleden En David Bowie is bij een hoop mensen bekend uh, Door zijn uh, excentrieke manier Van uh, muziek maken Maar ook van zichzelf te profileren En hij heeft ook een nummer gemaakt Samen met Mick Jagger Dat heette Dancing in the Street En een hoop mensen zei het later van, Dat nummer ken ik er ergens van nou, Dat kan wel kloppen Materies en de Ventellas. Maar de Reeves en de Vandella, Dancing in the Street. Wat je later natuurlijk herkende in, uh, in de veel latere periode. Mick Jagger en David Bowie natuurlijk. Ja, en dan gaan we weer richting de klok van tien uur. Nog uh, zes minuutjes te gaan. Ik krijg nooit alle muziek weg, maar goed. Uh, ik blijf gewoon bruisen. En, uh, ja, meer kan ik niet doen eigenlijk. Ik zeg maar zo, niet lullen, maar poetsen. Dus kom op met die muziek. Bob en Earl. Shovel. Met Bob en Earl Dan gaan wij echt richting de klok van tien. Ik geloof dat ik maar één nummertje heb. en Ja, dus eigenlijk is dat een verzoek van mezelf... omdat ik het gewoon een geweldig mooi nummer vind. En Ik weet niet of ik het red tot tien uur. Ik doe mijn best in ieder geval. Je hebt in ieder geval kunnen luisteren naar de Soul Show van ZFM. Iedere woensdagavond de radio van acht uur tot tien uur. En vanavond was het een bijzondere avond... omdat er tijdens de kerstbomenverbranding... wat een moeilijk woord is dat trouwens een kerstbomenverbranding, uh, toch een hoop mensen waren... die hadden uh, hun iPhone of een iPad... of hun... hun i wat dan ook... afgestemd op CWM. En uh, dat was wel leuk. Dus hier komt mijn request. Doe er toch eentje. I Sugar and Spine I feel nice Like sugar and spice Ja, dus het ergens wat je kunt doen natuurlijk. Een plaat wegdraaien van James Brown. I get you, feel good. ja. En zo, uh, zo ja, ging het mij eigenlijk ook de afgelopen twee uur. Het was uh, de eerste Soul Show uh, sinds uh, de nacht van de Soul. Dus ik vond het allemaal wel een beetje, een beetje spannend. Maar goed, het is allemaal goed gegaan. Ik wil iedereen bedanken voor uh, de input, de verzoekjes. Voor het meeleven, als het even niet ging. <laughs> het ging altijd natuurlijk. Ik wens jullie een hele fijne avond nog. En ik zou zeggen tot de volgende week. Dag hoor.